dat hij niet tegen wapenbezit is en zelf ook wel eens een geweer ter hand neemt. Journalisten en republikeinen dagen de president sindsdien uit om met bewijs te komen. In de Eredivisie heeft AZ in eigen huis verloren van FC Groningen. De wedstrijd in Alkmaar eindigde in 0-1 door een doelpunt van Andras Krim in de eerste helft. AZ-speler Victor Elm kreeg halverwege de tweede helft een rode kaart.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 Help Milieudefensie deze olieramp voor goed te stoppen. Want de slachtoffers hebben lang genoeg geleden. Kijk op milieudefensie.nl Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 centen, of ga naar ereviselife.nl voor een uniek aanbod. <middels> Nog een goede avond. We gaan kort langs de velden beginnen in Kerkrade. Roda Heracles Bastigelen. Spanning terug. 2-3. Goal komt op naam van Danilo na een vrije schot die op het hoofd ploft van de moesje. Daar is hij dus. Goed om door te koppen in dat volle strafschopgebied daar bij hij Vind ik wel behoorlijk op de schouders van Feyenoord, maar dat mag. De bal wordt doorgekoopt. Komt voor de voeten van Malky. Die van heel dichtbij met een omhaal probeert te scoren. Maar de bal tegen de keeper opschiet. En de rebound valt voor de voeten van Danilo. En zo is het 2-3 bij Roda Herikles. En nu bijna 2-4. Na een schot van afstand van Feyenovic. Dat maar raak links naast de paal gaat bij het doel van Courto. Dus mocht u uh, zich afvragen heeft pas het nog wel naar zijn zin. Ja hoor. <laughs> PSV-ADO, Frank Wielheid. De kwartier onderweg. ADO wil heel graag druk zetten op de bal. Maar het kan het tempo waarin PSV de bal rondtikt. Absoluut niet volgen is dus overal steeds een pas te laat. En PSV leidt dus niet voor niets met 1-0. Heeft Andy het ook weer naar zijn zin bij NAC, Wolle? Ach, het is 2-0 voor NAC Breda en uh, ligt nu iemand geblesseerd op het veld. Dat is Jens Jansen van uh, NAC Breda. Nee, Wolle kan er weinig uh, meer tegen doen tegen NAC Breda. NAC gaat op weg naar de derde overwinning in 2013. Moren nog steeds koploper bij Geo Lippens? Moren is nog steeds koploper. Maar heeft wel drie Vlamingen met zich meegekregen: Kevin, Powell, Sven, Nijssen en Klaas van Tornhout. Vlak daarachter Niels Albert, de wereldkampioen van vorig jaar. En vlak daar weer achter de eerste Nederlander, Lars van der Haag. Mm. Van Avida van Coldplay. PSV-Ado van Frank Wieluid. We zitten in de 22e minuut. 1-0 voor PSV. En op het moment dat Ado aan de bal is... nu dus zie je ook meteen dat het voetballend wat minder vermogen heeft dan PSV. Zeg ik maar heel voorzichtig. Want ze komen nauwelijks van de eigen helft af. Nu dan als de bal hoog. ...over de verdediging van PSV heen gaat. Van Duinen wel achter de bal aan wil gaan. Eerst opzij kijkt of hij niet buiten spel staat. En als die vlag er naar beneden uh, blijft... ...dan heeft de bal dermate voorsprong gekregen... ...dat er niets meer aan te doen is qua inhalen. En dus uh, moet PSV gaan ingooien tegen de eigen kornevlag aan. Want uiteindelijk gaat die bal dus over de zijlijn. PSV voetballend, veel sterker. Maar naarmate het dichter bij de goal van Coutinho komt... ...wordt de ruimte zo verschrikkelijk klein... ...dat je iedere, iedere uh, aanraking met de bal moet perfect zijn om er een kans uit te creëren. Dat is één keer gelukt. En daardoor staat het nu 1-0 dankzij die goal van uh, Wijnaldum. Die ingooi van Willems is ver, maar wel in de voeten bij uh, een ADO-speler. Uiteindelijk belandt die bal dan opnieuw over de achterlijn omdat Van Duinen hem niet onder controle krijgt. En dan uh, kan Waterman de doeltrap gaan nemen. PSV, ADO probeert PSV wel onder druk te zetten... maar vooralsnog zonder succes. Roda Herakles, Bas Tichelen. Rectiek, die was weg naar de 1-3, maar is terug naar de 2-3. Want dat is de stand nu, die goal van Danilo. Dat betekent weer hoop in de harten in Limburg. Dat betekent een wedstrijd op het scherp van de snede. Dat betekent dat Herakles alle zijden moet bijzetten om uit de problemen te blijven. Dat betekent dat er overtredingen zijn, dat mensen zich soms aanstellen. Dat Danilo nu vanafstand afstand schiet maar de rug raakt. Van Dorda de bal over het zelt. van Pasveer en een hoekschop er komt voor Roda. Dat betekent ook klagende coaches langs de kant van het veld. Peter Bos is zo even door de scheidsrechter Kamphuis erop aangesproken dat? dat hij zijn mond wel een beetje mag houden. Nou, je mag wel wat zeggen als je je maar een beetje gedraagt. Maar hij deed dat in de ogen van de scheidsrechter toch weer iets te enthousiast. Hij had wel een punt denk ik, want er werd twee, drie keer niet gefloten voor een overtreding tegen Herakles. Dus ik snapte de frustratie van Bos wel. Juist als je onder druk komt staan zijn dat momenten waarop je graag even de bal wil hebben. En die kwam er niet. Hoekstroom dus voor Roda nu. Bal komt voor het doel. Wordt weggekoppeld, de eerste paal. Dat kost allemaal nog niet zo heel veel moeite. Dan moet Donald die bal opnieuw inbrengen. Dat lukt eigenlijk maar half. Blijft de bal hangen in het zafzorgbied en wordt dan door Heracles uitverdedigd. Nou zoeken de Almelo's uiteraard naar een mogelijkheid om één keer met een counter de wedstrijd op slot te draaien. Want bij 2-4 denk ik wel dat dat zo is. Maar die mogelijkheid komt er nu niet omdat Roda snel weer overneemt. En het blijft dus spannend Dan 66 minuten. 2-3 bij Roda Heracles. Pek kon al niet veel met 11, maar met 10 helemaal niet. En die krijg ik de indruk. Nee, één uh, goede vrije trap van Aschente, maar... Uh... Dit wordt de derde wedstrijd als het zo blijft dat Nak de nul houdt. En dat komt ook omdat ze een hele goede keeper hebben. Jellet en Rauwelaar die de bal eruit haalden voordat de wedstrijd dus weer spannend werd. Eh, 2-0 de stand in het voordeel van Nak Breda tegen 10 van Pek Zwolle naar de rode kaart voor Joost Broers. De bal bezit voor Nak Breda. We zitten in de 67ste minuut van de wedstrijd. Mooie bal in de diepte maar buitenspel. Farikje te voorde. Daar staat hij al een tijdje. In deze wedstrijd eigenlijk constant. En dat maakt het dat Nak niet uitloopt in deze wedstrijd tegen Pek Zwolle. Kijken of Pek nog iets kan, dan zal het toch wel een beetje snel moeten gaan. Maar als je zo paast als pluim doet op Benson, namelijk helemaal langzaam heen dat de bal over de zijlijn gaat. Nee, dan hoef je als Zwollenaar zijnde, dat ben ik niet, maar degene die meegekregen zijn hier. Dan hoef je geen verduties te hebben dat het nog goed komt met Pek Zwolle. 2-0, Nakleit tegen Pek. Voertaal Nederlands inmiddels in de kopgroep, Gio? Uh, Voertaal zeker Nederlands, tenminste voor zover je van Nederlands kunt spreken natuurlijk met de Vlamingen. Je zou het maar moeten verstaan als ze met elkaar praten. Zeker in de koers, korte commando's. Uh, ze zullen ook niet al te veel met elkaar praten, die drie Vlamingen in de kopgroep. We zien daar Klaas van Tornhout die over de hindernissen heen springt en nu probeert weg te rijden. Bij Francis Morey de enige vreemde eend daar in de bijt. Want verder is het 1,5 Vlaming. Want Sven Nijs en Kevin Pauwels rijden daar ook mee in die kopgroep. En ik denk dat Niels Albert zo meteen gaat aansluiten bij Kevin Pauwels. En dan betekent het dat we vier Vlamingen hebben tegen één Fransman. Dan op een seconde of 12, 13 Lars van der Haar, de Nederlander. Hij kwam wat dichterbij. Maar ik heb toch de indruk dat het nu wat moeilijker wordt voor Van der Haar. Je kunt toch merken dat naarmate de cross vordert, naarmate het zwaarder wordt, we hebben minder dan vier ronden nog te rijden, dat het toch lastig wordt voor deze jonge sportman, 21 jaar oud pas, twee jaar was hij achter elkaar al wereldkampioen bij de belofte. We gaan naar Andy. Doelpunt Anouar hier. oftewel 3-0 voor Nou Breda en weer stond aan de basis... Goedeld Anthony Leurling, want zijn voorzet was perfect. Werd ook nog even gemist achterin. Maar hij was dermate goed de voorzet dat hij kwam bij Anouar Hanouir. En hij scoort 3-0 voor Nac Breda tegen Pekscholle. PSV, Adel, Frank Wielheid. 27e minuut. 1-0 voor PSV. Dat net weer een kans krijgt via Germain Lens, Die uh, schiet de bal hoog over. Moest hem in één keer nemen. Beetje lastig. Moest opspringen. Bal kwam ongeveer op kniehoogte. Nou, dan moet je een klein beetje geluk hebben dat je hem in één keer goed raakt. Dat had hij dus niet. En Een uh, paar, paar minuten daarvoor was hij door de defensie van uh, ADO heen. Uh, geslipt. Alleen dacht Beugelsdijk er nog wat aan te kunnen doen. Hij gaf hem een heel klein tikje. Lens, lens ging neer, keek hoopvol op naar Makkelie. En zag vervolgens een gele kaart voor zijn neus. Maar dan aan hem gegeven vanwege een schwalbe... dat hij uh, geen overtreding mee zou moeten krijgen. Daar kan ik me wel in vinden. Maar een gele kaart is nog een tikje overdreven. PSV intussen weer in de aanval. Het is mooi om te zien hoe die Eindhovenaren in de omschakeling... zo gauw het even fout gaat bij ADO... en ze met iets te veel mensen voor de bal staan... hoe razendsnel ze omschakelen bij PSV... Maar tot nu toe dus nog zonder al te veel succes. Want het gaat steeds op het allerlaatste moment mis bij die, uh, bij die eindpaas. Nu kan PSV ingooien aan de rechterkant bij Hutchinson. Even rust bij Van Bommel. Krijgt Hutchison de bal weer terug. Die wordt gelijk door twee man vastgezet. Hij kan natuurlijk altijd wel achteruit richting de Rijk. Dan laat Lens de bal lopen en zo ontstaat er ruimte. Met Wijnaldum steekpaasje van Lens. En die komt uiteindelijk dan weer terecht bij Coutinho. Daar is weer een aanval van PSV ten einde. Nog altijd 1-0 voor de ploeg uit Eindhoven. De spanning zit door Bastiglen. Ja, ontzettende leuke avond waar de 3-3 in de lucht hangt. In Kerkrade 20 minuten nog te gaan. Danilo was er al dichtbij. Zo even vrij schof van fladerens. Dus draaide gevaarlijk in. Danilo schampte de bal van dichtbij met het hoofd. En misschien om die reden kon er geen zetje meer tegen aangeven. Nu schiet Donald van de rand van het strafgrondgebied. Maar doet dat zo wild. Maait eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij meters naast gaat. Ja, Roda heeft er wel een beetje ervaring mee dit seizoen. Denk aan de wedstrijd in Heerenveen. Waar het vlak voor tijd 4-2 stond voor Heerenveen. En waar het nog 4-4 werd. Dus dat Heracles er niet gerust op is. Ook niet met de 1-3, maar nu met de 2-3 natuurlijk zeker niet. Dat mag duidelijk zijn. Er gaat gewisseld worden ook met de Almeloers. Daar gaat Drakaan Paljic in het elftal komen. En dat zal dan toch normaal gesproken gaan voor een van de aanvallers lijkt me. En inderdaad gaat het bord omhoog met nummer 11, het bord van Everton. Die we eigenlijk niet meer hebben gezien in de tweede helft. En ja, voor wie zijn toch het belangrijkste wapenfeit hoe sneu voor hem ook toch zal blijven in deze wedstrijd. Dat hij bij de 1-0 van Malki na 28 seconden, de bal zo klungelig in zijn eigen strafgebied verspeelde. Hij gaat op een sukkeldrafje naar de kant, voordat Palić in het veld kan komen. Het wordt nog een leuke, hectische... Een hete slotfase in Limburg, waar het 2-3 is bij Roda Herakjes. Louis Viel, veldrijder, Gio Lippens. Alles is omgedraaid in de laatste 5 tot 10 minuten op dit WK. Want ineens is Klaas van Toornhout de leider op het WK... met nog drie ronden te rijden, iets minder dan drie ronden zelfs. Hij heeft Sven Nijs bij zich, daarachter Niels Albert op 11 seconden. En Lars van der Haar op de vierde plaats op dit WK. Hij is Morin voorbijgestoven. gestoven, Moret duidelijk in de problemen. En Kevin Powell is weggevallen met pech. Bij hem liep de ketting vast. Hij bleef staan in een bocht, kwam niet meer op gang. En hij moet nu op achterstand moet hij doorrijden. Hij wordt in elk geval geen wereldkampioen. Ik denk dat de titel verdeeld wordt tussen deze twee mannen. Eén van deze twee gaat hem pakken. Klaas van Tornhout of Sven Nijs. eigenlijk zijn dat ook wel twee, de verwachte twee namen die we hier hadden verwacht voor het WK in Louisville. Wat kan ADO laten zien in Eindhoven? Frank Pilat. Nou, ja, ze waren er net heel eventjes uit toen ineens PSV met te veel mensen voor de bal was en de bal verspeelde. Maar toen ging van duinen de hoek in. Daar waar hij voor Chery in het centrum had moeten kiezen, die had namelijk de ruimte. Nu de ruimte in het centrum voor PSV. Net niet genoeg ruimte. Want uiteindelijk wordt dat dichtgelopen door Beugelsdijk. En zo kan Ado van de goal afkomen. Als Holla tenminste uit de problemen blijft bij Strootman. Dat lukt hem door terug te spelen op Coutinho. 1-0 voor PSV in eigen huis. Maar Ado krijgt langzaam maar zeker wat meer balbezit. Dus moet PSV ook af en toe niet vergeten te verdedigen. Want ook ADO kan heel snel omschakelen en uh, dus PSV in uh, problemen brengen. Omdat PSV graag met drie verdedigers achterin uh, gaat staan. Nu ook, met, maar dan, uh, omdat Willems in balbezit over de linkervleugel heel veel ruimte heeft om door te lopen richting het strafschopgebied van ADO. Actie maken, zelf schieten zo. Mooie kapbeweging en dan wil hij hem inleveren bij Matafs en levert hij hem uiteindelijk in bij Sepa. En die heeft andere kleur shirt aan, dat is dus niet goed. Maar Sepa roeit de bal weg, zo weer in de voeten achterin bij de Rijk. En dus kan PSV opnieuw en dan over de rechterkant. Maar als de bal over de zijlijn gaat, komt Ado alsnog uit de problemen. Een mooie actie van Willems. 1-0 PSV. Hoe doet de moesje tot nu toe, Bas? Tegenuit. Nou, die is behoorlijk bedrijvig en altijd gevaarlijk en altijd aanspeelbaar. Heeft er zo even voor gezorgd, terwijl hij nu positie kiest bij een vrij schop. En ook weer de bal beroert. Die moet dan voor het doel komen via Biemans, maar dat lukt dan niet. Hij heeft er de moesje zo even voor gezorgd dat ook Rindstra de bol geslingerd is. Dat kost hem de volgende wedstrijd overigens. Als Heracles thuis speelt tegen Willem II volgende week omdat hij uh, toch even een beetje aan de noodrem moet trekken. Hij En daar bedoel ik dus de moesje mee. krijgt een paas eigenlijk. En in de loop mee van Donald draait eigenlijk meteen weg. En is dan ook even weg. Omdat Drienstra slecht positie kiest. Maar de moesje is zoals we hem kennen natuurlijk van Willem 2 van de NEC van Utrecht. Sterk. En eigenlijk altijd wel aanspeelbaar. Hij heeft wel een uh, draaicirkel die laat ik zeggen uh, wat ruimer is dan bij de gemiddelde voetballer. Maar ach ja, daar ligt zijn kracht nou eenmaal niet. Hij brengt wel wat in dit elftal. Zeker als je wat opportunistischer bent. En dat zal Roda toch... Meer en meer moeten zijn. 16 minuten nog. Twee goals voor Roda, drie voor Heracles. Malky, Feynovic, Gaurier, Fujisovic, Danilo in die volgorde. Waarbij er een paar prachtig mooie tussen zaten. Ook terwijl Donald nu de bal naar achter speelt. En Montaigne in één keer weer naar voren. Daar komt hij weer op de boel, op de borst van de moesje. Dan moet Donald een paas geven op de lopers die dan vanaf de zijkant komen. dit geval is dat Malky. Maar daar zit dan heel makkelijk het been tussen van een van de Herikles spelers. En dan komt die counter van Herikles eindelijk zou je zeggen. Als er diepe bal komt op Feyenovic. Maar daar zit dan uiteindelijk heel attent en heel alert. Filip Courto, de doelman van Roda tussen. Het is van links naar rechts, van rechts naar links, van links naar rechts. En weer van rechts naar links in Kerkrade. En dus lukt. Heel veel België en een heel klein beetje Nederland in Louisville. Gio Livens. Drie Vlamingen. De medailles lijken verdeeld te worden tussen de Vlamingen. Maar er rijdt nog een Nederlander een metertje of vijftig achter de nummer drie. Lars van der Haar doet gewoon vol mee in het wereldkampioenschap. En dat is toch meer dan we hadden durven dromen. Zeker omdat het parcours toch behoorlijk lastig is geworden. Lastiger dan Lars van der Haar had gehoopt. Want die kan het best uit de voeten op snelle parcoursen. We kijken naar twee koplopers. Fijn Nijs daar op kop met Klaas van van in zijn wiel. Van Toornhout, de verrassende Belgische kampioen van dit jaar. En die volgt goed. Nijs kijkt even om. Dan valt er een gaatje. Niels Albert, de wereldkampioen van vorig jaar, daarachter. En dan hebben we Lars van der Haar. Wat een spanning in Louisville op dat WK. Tot nu toe alleen een goal van Wijnaldem in Eindhoven. Frank Wielheid. Ja, verder heel veel balbezit voor PSV tegen ADO 1-0. 33 minuten. Nu een schotje uit de tweede lijn. Dat is wel aardig van Strootman, maar niet meer dan dat. En het probleem van PSV blijft gewoon hetzelfde. Zo gauw ze bij de 16 meter zijn, dan staan er zoveel geel-groene hemdjes in de, om, de, om de bal heen... dat ze heel moeilijk de bal bij een medespeler krijgen. Dan moet alles dus perfect zijn. En Maat Pafs bijvoorbeeld is niet echt een, een kunstenaar in een kleine ruimte. En daar gaat het nog wel eens mis. Lens probeert het wel, maar is dan vaak op tempo. Dan moet het echt helemaal perfect gaan om uh, dan ook nog eens de bal lekker mee te krijgen. Aan te nemen, door te pasen en dat soort grappen. En nu uh, probeert PSV het over links met uh, Mertens. Gelijk tussen twee man in verspeelt de bal. Sherry kan er dan afkomen. Bal achter de verdediging van PSV gelegd. Van Duinen die erachteraan gaat. Marcelo is er eerder. En dan uh, Waterman die aanneemt. En dan voor de goal op tijd die bal weg moet roeien. Om niet in de problemen te komen tegen Van Duinen. Dat komt goed. Maar dan is het Koppers die oppikt. Nee, Meijers is uh, dat die oppikt. En dan een aardige paas binnen door Van Duinen. Maar die rekent hem niet op of die paas is iets te hard. Het is eigenlijk van allebei een beetje. De paas van Sherry op Van Duinen... Maar je ziet ADO heel langzaam wat meer in de wedstrijd komen na 35 minuten 1-0 PSV. De eerste en de laatste goal kwamen van Roda. Maar daartussendoor zaten er drie van Herakles Bas Tegeler. Zo is het. 2-3 in Kerkrade met een kwartiertje nog te gaan. Balbezit voor de ploeg uit Almelo, Nu Duarte die van afstand wil schieten dat ik wel doe, Maar ruim over. Dat is een felle wedstrijd eigenlijk die nou ja, eigenlijk nu al een minuut of tien in een soort hectische slotfase zit. Dat is lang. Roda doet het uiteraard opportunistisch met de moesje, met daaromheen dan de heren Malki en Lebedinski die voor gevaar moeten zorgen. De moesje is altijd aan speelbaar, ook nu kopt hij weer een bal door die dan door Rienstra de andere kant weer op wordt getrapt. En Heracles loert dus op dat kansje om de wedstrijd met 2-4 in het slot te draaien. Hoewel, ook dat heb ik eerder uitgelegd, weet je bij Roda dan nog niet helemaal zeker. Vraag dat nog maar eens na heer Heerenveen. Terwijl nu de bal via Bonavati aan de voren gaat. En in de buurt komt weer Van de Moersje. Fel duel. Hij naar de grond. Tegenstander naar de grond. Scheidt zegt er ziet er geen overtreding in. Speel maar door. Malki legt de bal ter rand van het schatgebied terug naar Fladeres. Daar komt de 3-3. Nee! Want hij schiet hem in de handen van Pasveer. Ja, nou is het flauw om te zeggen. Die kent hij nog van de tijd dat hij daar speelde. Fladeres drie seizoenen lang bij Heracles. En dan doe je het op de training wel eens om de keeper een goed gevoel te geven. Maar dat zal toch nu de bedoeling zijn geweest. Recht in de handen van de keeper. Zwak. Hij had de 3-3 op de schoen. Mark-Jan maar faalt. 12 minuten voor tijd. In, in, in Breda zijn de punten wel binnen voor NAC, hè Andy? Ja, 3-0. Nou, dat is toch knap als je vorige week uh, wist te winnen met 4-0 van RKC. En nu thuis met 3-0. Uh, Wint van uh, Pek Zwolle, of misschien nog wel meer. Want Pek uh, bakt er heel weinig meer van uh, afgelopen tijd. Blijkt ook weer uit Diederik Boer, die nu de bal zomaar in de voeten speelt van een tegenstander. Als hier de bal breed geeft op Gillissen gaat hij schieten. Ja, maar schiet de bal hoog over het doel van Diedrik Boer. Vorige week dus 4-0 uit bij RKC. Nu 3-0 thuis tegen Pek Zwolle. Uh, constant de nul houden en volgende week Ado uit. Het ziet er goed uit voor NAC Breda, want deze wedstrijd is binnen. Met nog 12 minuten te gaan, 3-0 voor tegen Pek En Gio Lidtans bij het uh, veldrijden. Toch echt spannend hoor, want ik kijk nu naar Lars van der Haar die in het wiel is gekomen van Niels Albert en probeert daar weg te rijden. Bij, uh, nee, ik zeg Niels Albert. Uh, wie is dat nou? Dat lijkt wel Klaas van Toornhout waar hij nu bij is gekomen. Maar Van der Haar die rukt uh, op. Even kijken. Nee, natuurlijk niet. Hier is Van Toornhout. Hier is Sven Nijs. Dan moet het uh, Albert zijn die daar in de achtervolging is. Of is uh, Van der Haar iets teruggeslagen? Ik had het idee dat hij samen met Albert op de vierde plaats reed. Op 22 seconden van de twee leiders. Van Klaas van Toornhout en van Sven Nijs. Maar ja, de omstandigheden wisselen hier. Nou, net zoals het weer wisselt. Een paar dagen geleden was het bijna. 20 graden. Toen ging het ineens vriezen. Toen werd het ijskoud. Ging het sneeuwen. Toen uh, ging het weer dooien op dit moment. Vandaag. En nu is het uh, weer licht gaan sneeuwen. Op het wereldkampioenschap in St. Louis. En zo verandert de koers ook per ronde. Twee Belgen in ieder geval aan de leiding. Die gaan het waarschijnlijk beslissen hier op het WK. Minder dan twee ronden nog te rijden. Voor Klaas van Tornhout en voor uh, Sven Nijs. Komt Ado Veel over de helft? vraag wie eruit. Nee, nou ja, minder dan je zou uh, verwachten als ze wat beter in de wedstrijd komen. Na 37 minuten, 1-0 voor PSV. En uh, toch blijven de PSV'ers nog altijd veel dreigender dan dat uh, ADO dat is geweest. Je kunt ook zeggen, Waterman, hoeveel redding heeft hij moeten doen? Nul. Dat is een duidelijk uh, verhaal tot nu toe. Wel, ADO nu even over de middenlijn en op de helft van PSV met Sherry. Maar die krijgt heel weinig ruimte van Van Bommel. Wil wel doorpasen, maar schiet de bal dan over de zijlijn en zo kan... PSV weer van de eigen helft afkomen. Hoewel Willems eerste bal achteruit gooit. In de richting van Marcello. Dan de bal breed naar Van Bommel. En die gooit de bal de diepte in. Richting de helft van Ado. In de richting van Hutchison die daar was doorgelopen. Daar komt de bal niet. PSV krijgt hem wel weer terug via de Rijk. En dan gaat de opbouw wat rustiger. Marcelo, bal breed naar Willems. Aan die kant is er ook eventjes wat ruimte. Dus moet hij nog verder door naar Mertens. Terug naar Willems, terug naar Mertens. En uh, intussen staat Ado een beetje te wachten op 20, 25 meter van de goal. Op de actie die komt nu van Mertens. goede 1-2. En dan is net dat laatste moment naar nou die goede 1-2. In combinatie met Matas. En dan denk je Mertens in één keer schieten. Maar toch wil hij dan weer aannemen. En dat gaat dan weer mis. Het verhaal van de wedstrijd in één aanval van PSV. 39 minuten onderweg. En Eindhovenaren staat. Hoe lang heeft Roda nog, Bas Vigler? Uh, 9 minuten plus de extra tijd. Het is 2-3 bij Roda, Heracles. Dus nog altijd spannend. Zo even had Heracles de uh, kans om de wedstrijd weer op slot te draaien. Dat heb ik eerder gezegd uh, voor een deel toch in ieder geval. Danilo die overigens nu ruim overschiet. Veel te gehaast en erg onhandig. Maar de kans was voor de invaller van Heracles, Paljic, die eigenlijk vrij voor de keeper wordt gezet. Maar daar blijkbaar niet zo vaak terecht komt En daar wat van schrikt. En de bal tegen Kurto opschiet. Je kan ook zeggen, Kurto redt goed. Want dat doet de doelman uiteraard is nog een keer gewisseld. Nu dan toch maar een verdediger erbij gezet. Koen was in het elftal gekomen voor Gaurier. Dat betekent dat er nu wel echt vier mensen achterin staan. Want de druk werd toch wat te groot naar de smaak van Bos. Die dus... Deze wedstrijd wel weer koos voor drie verdedigers. Paljic, Jits, Dat is de combinatie op de helft van Roda. Waar Bruns nu in betrokken wordt. Die loopt vanaf de rechtervleugel naar binnen. Wordt vastgehouden door Tamata. Zegt, de scheidsrechter staat naast, Wil niet fluiten. Dan verspeelt Bruns de bal. Maar dan is de overtreding al gemaakt. En had hij niet gefloten, doet hij het nu ook niet. Bos zal wel weer boos zijn. is neemt over voor Roda. Er komt een bal die te lang onderweg is. Die door Fujesevic wordt opgepikt. Halverwege de Almeloze helft. En via Kwanza dan bij Schenkerveld terecht komt. Die schrikt omdat de drie van Roda op zich afstormen. De diepe bal geeft naar Feinovic. Die op zijn beurt schrikt. Maar vooral doet alsof, denk ik, als hij Biemans in zijn rug voelt en weet dat als hij dan een beweging maakt, alsof hij schrikt, dat hij waarschijnlijk een vrije schop krijgt. Nou, hij heeft goed gegokt, want de vrije schop komt 82 minuten op de klok. 2-3 is het nog altijd bij Roda Heracles, met die aantekening dat de echte storm, die Roda wel ontwikkelde in de afgelopen 10 minuten, een beetje lijkt te zijn gaan liggen. Hoe het met Van der Haarde en al die Belgen, Regio? Met Van der Haar gaat het goed hoor. Hij rijdt echt op de derde plaats. Uh, af en toe dan weet je het even niet, want dan ben je overgeleverd aan de Amerikaanse regisseur op de achterkant van het uh, parcours, waar de renners uit het beeld zijn verdwenen. En dan als die Van der Haar lang niet in beeld brengt, ja dan weet je niet. Hij kan natuurlijk ook gevallen zijn, maar hij heeft toch echt Niels Albert uit het wiel gereden en rijdt op dit moment gewoon op een derde stek op zijn eerste WK bij de elite renners, bij de grote mannen. Nadat hij twee keer wereldkampioen is geworden bij de belofte, zojuist zagen we een aanval voor. Van Sven Nijs probeerde weg te rijden bij Klaas van Tornhout Bij een van die kunstmatige hindernissen. Een van die balletjes. Nijs ging daar fietsen. Sprong die eroverheen. Terwijl van Tornhout even van de fiets af moest. Maar inmiddels heeft van Toornhout weer de leiding overgenomen. Sven Nijs in het wiel. En daar dan weer achter. Heel ver is het niet hoor. Lars van der Haag. Dat kleine oranje mannetje. 21 jaar pas tegen deze twee dertigers. Sven Nijs is 36. Klaas van Tornhout 30 jaar. Maar de jeugd stormt op. PSV-Ado, nog kansen gezien, Frank Wielaert? Nou, wat heet een kans voor Jeremy Lentz op aangeven. Prima steekpaas van Strootman was het. Lens geen buitenspel, kon in zijn eentje door richting Coutinho. Maar op het moment dat je dan denkt, nu schiet je de bal binnen. Besluit hij om Coutinho heen te gaan. En dan legt hij de bal te veel naar de zijlijn. En krijgt hij hem niet om Coutinho heen, want die maakt zijn hoek klein. En voorkomt uiteindelijk de 2-0 voor PSV. De hoekschop die erop volgt, wordt nu ook gevangen door de doelman van Ado Den Haag. Die dus voorlopig zorgt dat zijn ploeg verder uit de problemen blijft. Maar PSV heeft zo toch al wel de nodige mogelijkheden gehad om de voorsprong te verdubbelen. En dat tot nu toe nog niet gedaan. Hoewel het nog altijd een stuk beter voetbal dan ADO in deze wedstrijd. Nu Ado dat in tweede instantie de bal uiteindelijk opvangt. Marcello goed voor uh, Chery komt en daardoor PSV weer in balbezit brengt. De ingooi nu aan de linkerkant waar Willems zich mee gaat bemoeien of laat hij het even over aan uh, Mertens. Dat lijkt me bijna niet. Nee, Strootman was het die daar de bal weer inlevert. Uiteindelijk gaat Willems het toch doen, gewoon omdat hij het ver kan en dat dus ook uh, gaat doen in de richting van Matafs die kop door op niemand. Ja, uiteindelijk in het centrum van de verdediging Supusepa. En die gaat dan, uh, krijgt ook de tijd om rustig de lange bal te spelen. Maar uiteindelijk komt hij weer achterin bij PSV terecht. PSV oppermachtig, maar slechts 1-0 voor na 42 minuten. De leukste wedstrijd wordt gespeeld in Kerkraden. Bas Tingelen. Geel voor Schenkerveld. Dat is de zesde gele kaart van deze wedstrijd. Deze is zonder gevolg. Het is 2-3. Met nog een minuut of vijf. Zo even de derde en laatste wissel van Roda. Dezelfde wissel met dezelfde spelers in dezelfde minuut als vorige week. Toen Roda achter stond in Den Haag. En uh, ja, toen werd het nog 2-2. Nu is het 3-2 en komt dus Soetjuin voor Biemans. Een extra middenvelder. Vrij schop, wordt na die overtreding van Schenkenveld zo even genomen door Bonavati. Maar die doet het eigenlijk zwak. Die bal komt te laag het strafselgebied in en wordt makkelijk door Kwanza weggekopt. Ingooien voor Roda. Komt de bal via Tamata opnieuw. Op de rand van het strafgebied wordt doorgekopt, maar niet binnen het bereik van aanvallers die daar staan te wachten. Dan door Danilo opnieuw ingebracht. Wie wil de schieten als de bal eindelijk op de voet op de grond ligt. De Moesje wil dat wel Maar wordt op het allerlaatste moment. ...van de bal gezet door de Heracles-verdediging. Het leek mij Kwanza die daar het voetje tussen zette. En zo komt er langzaam maar zeker wel weer wat druk. Want ik heb gezegd, de echte druk van Roda... ...zat zeg maar in de 10, 15 minuten na de 2-3 van Danilo. Dus pak een beetje van de 60ste tot de 75ste minuut. Daarna is het wat rustiger geworden. Maar nu is er geen tijd meer voor overleg. Nu moet gewoon blind een bal dat straftoelgebied in. En moeten ze bij Roda maar gaan kijken of ze bij Heracles in de war raken. Dan komt die bal in de richting van de Moesje. De Moesje wil doorkoppen. Malky komt bij de bal. Heracles verdedigt weer uit. En zo is zal het zal vermoedelijk de komende vijf minuten gaan. Priolimpus bij het veld nog steeds die twee mannen aan de leiding. Klaas van Toornhout krijgt de kop opgedrongen van Sven Nijs. Op weg naar de laatste passage van de trap. Een vervelend ding hoor, zeker met deze modder. Want je moet natuurlijk uit de pedalen komen. Je moet gaan lopen. Andere ritme. En dan even die steile trap op van Toornhout die daar als eerste boven komt. Met Nijs in zijn wielen. En daar zitten ze allebei weer op de fiets voor die laatste ronde. Want ze zijn inmiddels zo'n beetje halverwege de laatste ronde van dit wereldkampioenschap. De dijken houden het nog steeds. Maar het water staat Inmiddels aan het randje van die dijk van de Ohio River. Straks na afloop, dan is het heel snel wegrollen hier in de richting van de huldiging. Want die huldiging zal niet op het parcours plaatsvinden. Maar zal uh, midden in de stad in Louisville plaatsvinden. Geen van de renners gaat van de fiets bij de materiaalwissel. Het is trouwens inmiddels ook weer hard begonnen met sneeuwen. En achter die twee, daar rijdt die eenzame Nederlander. Lars van der Haar, dat kleine mannetje. 20 seconden is het gat. Hij gaat het waarschijnlijk niet meer dichtrijden. Of er moet iets heel geks gebeuren. Maar Lars van der Haar rijdt wel op bronzen plek. We gaan naar PSV-Ado, Frank Wieland. Officiële speeltijd zit erop. Doeltrap Coutinho, 1-0 voor PSV in de eerste helft. En op het moment dat die doeltrap genomen is, zegt Makkelie: We gaan rusten. PSV heel sterk, maar slechts 1-0 voor bij rust tegen Ado. Hoe lang nu nog, Bas Tichelen? Dat weet ik even niet, want ik kijk dat veld. <laughs> want er is een koude van Herakles waar Paljic, Fajnovic en Bruns bij betrokken zijn. Het duurt eigenlijk net te lang. Bal op 18 meter voor het doel. Door Bruns nu breed getikt naar Warte. Die bal is sowieso te hard. Die kan door de warten misschien nog worden binnengehouden. Maar dan is hij al zover van het doel verwijderd dat het niet meer gevaarlijk is. Sterker nog, de bal is volgens de grensrechten buiten geweest. Het antwoord op je vraag nog een minuut of 2,5. Plus extra tijd. 2-3 is het bij Roda Heracles. Waarbij dus de laatste minuten Roda nu echt van bang speelt. En echt maar met uh, de lange bal naar voren hijst in de hoop dat daar... Ja, nu is er wel weer lengte met bijvoorbeeld Donald Met de, de moesje die nu wordt weggestuurd maar over de grond. Net niet tot de schot komt omdat Koerders in de weg loopt. De moesje met de handen in de zij... Of de handen langs zijn lichaam. Kijk nu vraag naar de scheidsrechter. Wordt daar geen overtreding gemaakt? Nou, daar leek me eerlijk geen sprake van. En de bal belandt dan uiteindelijk in de handen van Pasveer. Die het dus een aantal momenten wel moeilijk heeft gehad in die slotfase. Maar weigert te capituleren voorlopig. En Herikles wacht maar weer af op de volgende golf. De volgende aanvalsgolf die komt van Roda. Fladeris, bal vanaf de zijkant. Het zasselbliet in. Weer de moeize gevonden. Weer wil die doorkoppenbal belandt Het zasselbliet uit. Malki loopt dan tegen een van zijn tegenstanders op. Dat is Koenders. Schrijft zich uit de kamp. Uit, wilde niet voor fluiten. Dat doet hij nu wel. Als Fladeris bij de zijlijn tegenstander Schenkeveld een tik geeft. En dat levert dan... Heracles lucht op en een vrije schop. Anderhalve minuut nog, plus extra tijd. Nog altijd 2-3 in Kerkraden. Welke Belg Vlaming wordt het, Gio? Het lijkt beslist. Sven Nijs, die uh, rijdt uh, op kop. Heeft een gaatje geslagen met Klaas van Tornhout. De man die hem van de Belgische titel afhield. Want uh, van Tornhout bleef heel even haken met zijn uh, fiets in een uh, dranghek. In uh, een van die, ja, wat is het? Die doeken die daar zo aan de hekken hangen. En heeft nu een achterstand van een metertje of 30. Hooguit, meer is het ook echt niet hoor. Nijs kan zich... Geen enkele fout permitteren, maar is wel los van Klaas van Tornhout. En dan kijk ik even daar het pad af of ik daar Lars van der Haar wel zie. Ik zie hem nog niet, maar Lars van der Haar rijdt nog steeds op die derde plek. Maar het lijkt erop dat Sven Nijs pas voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel gaat halen. Ooit deed hij dat in Zankt Wendel. Daarna heel lang niet meer. Dat was uh, lang geleden hoor, in 2004. Maar nu uh, lijkt hij dan op weg naar de wereldtitel. Hij is nog steeds niet stuk op zijn leeftijd. Even korter en die Houtkamp. Nakt, volle afgelopen... Bijna. Ik denk niet dat uh, Schetsen de Wielemeyer veel tijd bij zal trekken. 3-0. Voorsprong voor Nak Breda. Prachtige overwinning toch hoor. Ik uh, kan niet anders zeggen. Na de uh, eerste twee overwinningen vorige week dus uit tegen RKC. En zojuist uh, een applauswissel voor de man die bij drie doelpunten betrokken was. Voor Anthony Leurling. Hij mocht naar de kant op zijn oude dag. Zal het toch niet al te vaak meer gebeuren dat hij de man of the match wordt. Maar dat is hier terecht geworden in deze wedstrijd. Die nak gaat winnen van Pex Wolle met 3-0. Wordt het een heel Belgisch podium, Gio? Nee, het wordt geen Belgisch podium, want de derde plek, als alles goed is... Hè, je weet nooit wat er nog kan gebeuren in die laatste honderden meters... Maar gaat Lars van der Haar toch ook weer een medaille pakken. Na drie gouden medailles op dit WK van Mathieu van der Poel, Mike Teunissen en Marianne Vos. Na de zilveren medaille ook bij de belofte. Of bij de, de, de junioren. Want die werd ook nog gehaald. Pakt Lars van der Haar zometeen een bronzen medaille bij de elite. En dat is voor het eerst sinds 2008 dat we een Nederlander op het podium hebben. Bij de elite veldrijders. 2008, even terugdenken. Treviso, Italië. U weet het nog wel. Die, dat machtsvertoon van Lars Boom. Die... Iedereen daar voor gek zette met zijn bluf. Met de manier waarop hij daar reed. Was daarvoor al wereldkampioen geweest bij de belofte Bas. Ja, 3-3 bij Roda Heracles. Die hing al in de lucht. Maar het wordt een eigen goal. na een scherp aangesneden vrije schop van Flederis. De zoveelste komt Ik denk op het hoog van Paljic die hem weg wil kloppen. en hem langs zijn eigen doelman pas weer kopt. Ja, sneuwen kan het niet, maar het is 3-3. We gaan terug naar Gio. Zeker weten, Bas, want hier komt Sven Nijs, geeft al kushandjes in de richting van het publiek. Als dat hem tenminste nog kan zien in de sneeuwjacht. En wat is hij er blij mee, die Sven Nijs. Klaas van Toornhout wordt de tweede, vlak daarachter hoor. Het zal nog geen twee seconden zijn. Maar Sven Nijs wordt pas voor de tweede keer in zijn rijke carrière beste wereld of beste veldrijder van zijn generatie. Wordt hij pas voor de tweede keer wereldkampioen. Ik zei het al, in 2005 in Zandwendel was het goud. En nu kijk ik de weg af. Ja hoor, en dan zie ik hem komen. Daar is Lars van der Haag. Jongen, wat is die er blij mee. Ja, drie. Ik denk dat hij doelt op drie medailles op PK's. Twee keer goud bij de belofte. En nu dan brons bij de elite renners. Hij kan ook doelen natuurlijk op de derde plek. Maar geweldig gedaan van Lars van der Haar Die hier gewoon een bronzen medaille pakt. En wie komt daar als vierde over de streep? Het is opnieuw een Vlaming. We kennen hem nauwelijks daar. Bart Wellens, dat is de man die daar als vierde over de streep komt. Lars van der Haar Pak brons. Sven Nijs. Ik wou nog even dat verhaal afmaken. Want na die wereldtitel van 2005 ging het iedere keer gewoon mis voor hem op WK's. Drie bronzen medailles, één zilveren medaille. En nu dan eindelijk weer raak voor Sven Nijs. Hij is de grote man van zijn generatie. Nog een jaartje denk ik. En dan stopt hij ermee met veldrijden. En zijn opvolger. Ik denk dat het een heel klein mannetje uit Nederland is. Uit de buurt van Amersfoort. Lars van der Haag. Derde plaats op het WK. 3-3 in Kerkraden, maar ja, dat kan nog veel meer worden, hè? Ja, nou ja, het is nog niet gedaan. Nog een uh, seconde of wat zal het zijn? 80 over van de extra tijd. De 3-3, eigen goal. Ik zei maar, Joost mag weten waarom Paljits. Ik bedoelde, uh, Dorda, zou ik dat hebben gezegd, had ik het goed gehad. Dus dat is wel uh, prima. <laughs> Dorda dus, eigen goal. Uh, die kopt hem ongelukkig langs zijn eigen keeper. Nou wil Heracles meteen ogenblikkelijk naar voren. Heracles heeft echt veel beter dan Roda gevoetbald. Maar Roda heeft wel... Na de 1-3 vroeger de tweede helft zoveel karakter getoond... dat het zichzelf echt een, beloont met een punt als het zo blijft. Maar nu wel weer foutjes gaat maken waardoor les overneemt. En Feyenovic, maar die staat buiten spel. Als ik de zin zou hebben afgemaakt had ik gezegd vrij voor de keeper staat. Die let ook nog goed op, Courto trouwens. Want die kan de bal van de voeten van Feyenovic pakken. Maar dan was dus al gevlacht en gefloten dat de bal nog een keer de andere kant op kan. Een blik op de klok leert dat we nog een seconde of veertig te gaan hebben. Roda de bal weer verkwanseld heel snel... Bruns in het duel meer oog heeft voor zijn tegenstander dan voor de bal. Dat is niet handig. Daarbij hem altijd kwijt. En rode weer overneemt via Malki. Maar die verspeelt hem weer aan Rienstra. Diepe bal naar voren. Opgepikt door Paljic. De invaller tussen twee man van rode 1. Kan hij de bal in het bezit houden? Zoekt contact met Duarte. Lukt eigenlijk maar half. De bal komt dan vervolgens toch nog bij Duarte. Die een klein gelukje nodig heeft. Om langs zijn tegenstander Bonifacia te komen. Bonifacia glijdt weg. Bonifacio glijdt nog een keer weg, krijgt dan een tikje van Duarte en gaat dan liggen. En dan komt er een vrij schot voor Roda J.C. Het is toch knap van Roda. Vorige week in Den Haag met uh, de moeder, Warnho 2-2 in de slotfase van de wedstrijd. Al eerder in dit seizoen, die wedstrijd viel al eerder een keer vanavond. Vijf minuten voor tijd, 4-2 achter in Herenveen en nog 4-4 maken. Vanavond, nou ja, echt lang geen antwoord hebben op Heracles 1-3 achterkomen. Het wordt 2-3 en het wordt nog 3-3. Er zitten wel karakter in de ploeg, meer in ieder geval dan goed en vloeiend voetbal. Want dat heb ik te weinig gezien. Het levert evengoed een punt op. Het is afgelopen en uh, zo kan Brood, de trainer, nog in ieder geval met een lichte glimlach de catacombe in. Ja, wie is er eigenlijk tevreden? Zoals ik zei, Roda heeft veel karakter getoond, maar Jerich was voetballend beter. En ze zullen allebei, als de stof is neergedaald, zeggen oké, okay, het kan wel zo. De neutrale toeschouwer, moet je altijd even zeggen, heeft een topavond gehad. Heerlijk. En jij ook dus. was uh, uh, AZ Groningen werd 0-1, Roda Heracles 3-3 en Nak versloeg Pek Zwolle met 3-0. Het is uh, rust bij PSV Ado en de rust dan daar 1-0. Tot 11 uur NOS langs de lijn met Ronald Boot. Chinese, I love you, smile. In de Davis Cup is de langste partij uit de geschiedenis gespeeld. Zeven uur en één minuut duurde die maar liefst. De dubbelspelontmoeting tussen Zwitserland en Tsjechië... eindigde in de vijfde set bij 24-22. Wel in het voordeel van de Tsjechen uh, Tenniscommentator Mark Brasser, uh, Brasser uh, in slaap gevallen? Nee, of was het nee, leuk? Nee, nee het, was leuk. Ja, het was leuk. Zeker voor de mensen ook in, in Genève, in het uh, Palexpo. Ja, er zitten daar, hey, of je bent voor Tsjechië of je bent voor Zwitserland. Zo'n wedstrijd, 2-2 in sets. En toen kwam die vijfde set. En dat duurde maar, en dat duurde maar. Twaalf matchpoints hadden de Tsjechen al gehad. En toen was er nog geen beslissing. En toen kwam het dertiende matchpoint. En toen moest uh, Marco Ciudinelli, die moest gaan serveren. Hij speelde samen met Stanislas Wawrinka. Omdat uh, Roger Federer er dit weekend er niet bij is. Hij laat uh, deze wedstrijd lopen. En die Marco Ciudinelli slaat op de dertiende in de matchpoint. Ja, het getal 13. Misschien dat iets mee te maken heeft. Eh, breakpoint tegen matchpoint tegen. Slaat hij een dubbele fout. En daarmee was eh, de wedstrijd afgelopen. Zeven uur en één minuut, inderdaad. Het was. Eh, ja, de records. Eh, weer een record gebroken voor Davis Cup dan. Hè. Dit is niet de langste wedstrijd natuurlijk ooit. Hè. Dat was die, die wedstrijd op ja. Wimbledon. Die 70, 68, 50 set toen. Eh, ruim elf uur. Maar hu en John Isner. Ja, maar wel over drie maar, dagen. Maar, maar wel over drie <laughs> dagen. Dit is gewoon. Nou, dit is. Kijk, er wordt al gezegd. Die Terrissers uh, verdienen heel veel geld. En, nou, nu hadden ze dan een, een, een werkdag van zeven uur, inderdaad. En uh, de Tsjech op 2-1 uh, voor. Tegen Zwitserland. Ja, voor Wawrinka in de dubbel, hè, die hebben we onlangs nog in Australië die, die vijf zetten zien spelen tegen Djokovic, waarin hij net aan verloor. Ja, en nu krijgt Wawrinka weer een tikje. Want ook deze vijf zetten verliest hij. En moet hij morgen ook nog eens de baan op om weer te gaan singelen. Voor Zwitserland. Dus dat ja, die jongen krijgt wel een paar klapjes achter elkaar. Maar geweldige wedstrijd, spannend. En uh, Tsjechië, ja, nou ja, dertiende matchpunt. Ja, dan verdient het ook wel toch om te winnen. Zo'n fout op het laatst. is natuurlijk ook vermoeidheid. Dat is vermoeidheid. Het is de druk, natuurlijk. Hè. Het, is, het, is, het is niet de meest ervaren jongen die Chudinelli, en En het is inderdaad vermoeidheid. En, en, en ja, er komt, er komt natuurlijk heel veel bij. Hij staat uh, in, in, in eigen huizen, spelen thuis de Zwitsers. Uh, moeten dit dubbelspel ja, toch winnen? Tsjechië goede goede enkelspelers met Berdig ook. En uh, ja, dan toch iets van druk erbij. En dan, dan gaan ze eraf. Ja, doodzonde. Maar ja. Voor Nederland is uh, Roemenië de volgende tegenstander in de Europese Afrikaanse zone. Uh, is dat te winnen? Voor, uh... Dat is, ja. Vorig jaar hebben we tegen Roemenië, we, zeg ik maar even, we tegen Roemenië gespeeld uh, 5-0 gewonnen. Dat was niet de sterkste Roemeense ploeg. Uh, die hadden toen heel veel interne problemen. Kwamen toen met een soort van B-ploeg naar, uh, naar Nederland. Um, maar de Roemeniën... betekent dat we nu daar spelen? Dat betekent dat we nu uitspelen. Dat, sowieso, dat maakt het sowieso wat moeilijker. Uh, Roemenië heeft één speler, Victor Hanescu, een, een veteraan, al in, in de top 100 staan. Nou ja, Nederland heeft daar twee spelers. Uh, we hebben een goed dubbel. We hebben in Australië gezien met Royer een goede dubbel. Dus je zou op papier uh, zijn bij favoriet. Alleen ja, Davis Cup uh, met uh, alle interlands. Maar ook in het tennis, daar gelden uh, toch andere wetten. Je speelt uit en dat maakt het, uh, maakt het lastiger. Uh, Roemenië won van Denemarken dit weekend. Uh, zijn wedstrijd Nederland was vrij. En, uh, dus een tweede ronde stap Nederland ook in. Ja. Dan uh, de vrouwen die spelen de komende week de Fed Cup. Uh, met Kiki Bertens of Zonder Zonder Kiki Bertens, ja. Doodzonde. Uh, geblesseerd geraakt. Uh, fantastische week achter de rug deze week in Parijs. Toernooi, groot WTA-toernooi. Daar verloor ze in de laatste kwalificatieronde. Maar er viel een speelster uit in het hoofdtoernooi. En dan mocht mag, mag zij, omdat ze de hoogst geplaatste speelster was... als lucky loser, heet dat dan, mocht ze toch door naar het hoofdtoernooi. Versloeg uh, twee speelsters uit de top 20. Fantastische reeks. Maar in de kwartfinale geblesseerd geraakt aan haar rug. Um, lang behandeld, lang bij de fysio geweest. Vandaag toch de baan opgestapt tegen Sarah Irani voor haar halve finale. en um, Het ging niet 5-0 eerste set achter. En toen zei ze, ik stop ermee. En toen heeft ze heel wijselijk besloten om de Fed Cup te uh, komen de week in Israël, om dat te laten lopen. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Ja, als je nu iets forceert, ja. dan ben je er misschien weken uit. En, en ze zullen het zonder haar moeten doen, ook zonder Michele Krajcik. Dat, dat wisten we al dat hij er niet bij zou zijn. Dus de ploeg is redelijk onthoofd. Aranska Rus is uh, kopvrouw. Ja. Mark Brasser, bedankt. En wij gaan verder met uh, voetbal. AZ Groningen eindigde in 0-1. Uh, een wedstrijd waarin Elm van AZ uh, rood kreeg... en Robert Maaskant, de trainer van Groningen, naar de tribune werd gestuurd. AZ begon goed na de winterstop. Twee uh, gewonnen wedstrijden en één in de beker gewonnen. En daarom is deze thuisnederlaag een behoorlijke tegenvaller... voor de trainer Gert-Jan Verbeek. Ja, maar niet alleen naar die serie. Ook als je kijkt hoe de wedstrijd uh, is verlopen. Hè, dan, uh, zelfs met Tiemann waren wij nog de betere ploeg. En dan is het jammer dat je daar in ieder geval helemaal niks aan overhoudt. De eerste tien minuten lijkt het echt eigenlijk heel makkelijk te gaan. Hè? Jullie uh, vlogen uit de stadbokken. Nou, volgens mij duurde dat wel wat langer. Ik moet wel zeggen dat we aan die flitsende stad we wel wat terugvielen. vielen. vond ik het af en toe achterin. Ja, uit een van die momenten wist Groningen ook te scoren. Een van de Spaanse momenten dat ze de diepte zochten. miscommunicatie tussen Etienne en Nick Vier, ja, Dat straf we zij goed af. Het was nog redelijk vroeg in de wedstrijd. Dus we hebben tijd genoeg gehad om dat recht te trekken. Maar dat is niet gelukt. Ja, ze stappen allebei op, uh, op de spits. De bal wordt doorgekopt en Kierum uh, kan er eigenlijk zo door, hè? Ja, dat klopt. We hebt inderdaad uh, tijd voldoende. Uh, maar je moet wel een lange periode natuurlijk met een man minder, hè? Want uh, je raakt de spelen kwijt. Elm. Ja, nou ja. Er werden een hoop kaarten gegeven. En uh, ik kon uh, van mijn positie niet zien of het, uh, of het wel of niet terecht was. Je weet op dit moment als je sluiting inzet en je bent maar iets te laat... Ja, dan uh, grijpen ze al snel naar de rode kaart. Dus... Uh, het uh, is niet handig. Een van de misschien wel redenen dat je geen succes hebt. Maar Her wordt door Antje toch wel aardig uit de westen gespeeld. Is dat dan lastig? Nou, nah, dat weet ik niet of dat zo is. Uh, het het elder bestaat ook niet alleen uit Adam. Maar Her, ik vind dat Adam vandaag uh, primair zijn taak heeft gespeeld. Ik vind dat wij als team uh, goed hebben gespeeld. We hebben heel veel balbezit gehad in een hele kleine ruimte. Dat was de verdienste van Groningen. Dat ze het veld heel klein maakten bij, bij balverlies. Niet ons het initiatief. Nou, dat hebben we genomen. Dat willen we ook graag. Daarin ging de ballen uh, redelijk makkelijk uh, van, uh, van voet naar voet. Maar uh, we hebben niet heel veel 100% kansen gehad. En die paar uh, mogelijkheden en kansen die je dan krijgt, die moeten erin. En uh, ja, Dat was vandaag niet, uh, ons niet gegund. Laatste fase gaat het alleen maar om, uh, om pompen bijna. Hoewel met overtoom heb je nog een uh, mooi moment in die tweede helft. Nou, ja, ik ben het weer, wederom niet helemaal met jou eens. Omdat ik vind dat wij uh, ook met tien man het uh, grootste gedeelte van die, uh, van die tijd uh, zijn blijven voetballen. En, uh, en ook vooruit zijn blijven verdedigen. En Groningen eigenlijk nog behoorlijk lastig hebben gemaakt. Hè. Ik vond ons ook met 10 man vond ik ons beter dan Groningen. Een uh, verlies in eigen huis, dat kan. Maar je hebt sowieso maar drie keer een Alkmaar uh, gewonnen. Dat valt eigenlijk op als je naar statistieken kijkt. Hoe komt dat? Is daar een verklaring voor? Nou ja, dat denk ik wel. Wij, hebben een aantal, uh, hebben, wij, uh, wij willen thuis graag winnen. En uh, uh, ploegen komen hierheen om, uh, om niet te verliezen. En zo voetballers ook. En uh, ja, dan moet je het verdedigen heel goed op orde hebben. He, dat zie je maar uh, vandaag. Eén uh, keer klopt het verdedigen niet. En dan uh, uh, uh, profiteert de tegenpartij daarvan. Ja, en dan, uh, dan, moet je, dan moet je daar wat tegenover zetten. En dat hebben we het, uh, vandaag in, in, in, in voetbal wel gedaan. Maar niet in het, echt, in, het, uh, in het creëren van veel kansen en het maken van doelpunten. Ja, dan, dan verlies je met 1-0. Gert-Jan Verbeek, hij was het dit keer niet eens met Arno Vermeulen. Althans een aantal keren niet eens met Arno Vermeulen. Uh, zijn ploeg, uh, AZ, verloor wel met 1-0 van Groningen thuis in Alkmaar. PSV, ADO, uh, ze zijn nu de andere helft van het veld uh, waarschijnlijk aan het gebruiken. Frank Wieluid. Ja, dan krijgt dat ook weer een redelijke onploegbeurt in ieder geval. Nog in deze wedstrijd. 48e minuut. Net na rust. Twee ploegen niet gewisseld. Vrije trap voor PSV. Mertens achter de bal. Bal komt van de linkerkant. Dus gaat zo indraaien richting de penalty stip. Wordt weggekopt door Holla. En dan achterin opgevangen door Willems. Die is daar alleen. Er komt niet direct druk van de ado defensie Die een beetje blijft staan. En dan is daar de 100% kans. Of is het buitenspel? Het is buitenspel. In eerste instantie als de bal belandt bij Strootman. Die wordt teruggefloten. Legt hem wel goed terug. In de richting van Wijnaldum. Maar verder heeft het dan allemaal niet zo gek veel zin meer. Er staan drie mensen van PSV buiten spel. op het moment dat Willems die bal naar voren toeschiet. En Strootman is er daar één van. Dus hij wordt terecht teruggefloten. En dan gaat Coutinho op zijn gemakje. zijn handschoenen uitdoen en zijn veters strikken. in de openingsfase van deze wedstrijd. terwijl we toch echt. of van de tweede helft. terwijl we toch echt net een minuutje of tien ruim. daar de tijd voor hebben gehad. om eens goed naar je veters te kijken. En uh, dat allemaal netjes voor elkaar te hebben. Je kan ook zeggen, ADO is dus behoorlijk blij dat het maar 1-0 staat in uh, deze wedstrijd. En uh, dat het uh, PSV niet heeft, uh, is gelukt om uh, daarvoor rust al een verdubbeling in aan te brengen. En ik zie ook nu in uh, de dugout, Maurice Stijn vindt het allemaal wel grappig dat het zo ontzettend lang duurt. En dat het publiek zich daarover uh, opwint. Het uh, duurt ook Echt heel erg lang voordat Coutinho klaar is. Heeft nu zijn handschoenen weer aangetrokken. En Makkeli gaat straks al die tijd natuurlijk bijtrekken. Wat dat betreft heeft het allemaal niet zo gek veel zin. Bij PSV staan ze ook allemaal geduldig te wachten op het veld tot Coutinho klaar is. En dat is hier nu. Bal is weer in het spel uh, gekomen. En voorin is het Kevin... Uh, uh, nee, het is Van Duinen die uh, daar de bal probeert te koppen. Maar dan is er niemand van, van ADO Den Haag om daar een vervolg aan te geven. Beugelsdijk half mis. En uh, dan is ADO alsnog uit het probleem. Als de bal weer terug is bij Coutinho in het begin van de tweede helft 1-0 voor PSV. Arno Vermeulen hoorden we net met Gert-Jan Verbeek van AZ. Nu praat hij met Robert Maaskant, de andere coach, die is van uh, Groningen. En Maaskant was na afloop heel gelukkig met de overwinning... ook al waren de punten een beetje gestolen. Ik vind niet dat we het verdiend hebben vandaag... maar uh, af en toe moet je dit soort overwinningen een keer halen. We hebben vaak genoeg in het seizoen gestaan met, met een gelijkspel... of met lege handen zelfs, terwijl we het wel verdiend hadden. Vandaag was het andersom en dan valt het een keer goed. En uh, ja, daar zijn we heel erg blij mee. Beginnen is heel erg moeilijk. Daarna worstelen jullie ze toch, toch een beetje uit die verdediging. Want voor de goal die valt van uh, Kierum waren al uh, twee kansen voor jullie. Ja, ik vond dat wij zeker in de echte absolute beginfase het heel moeilijk hadden. Uh, helemaal niet afkomen. komen. AZ heel overtuigend. Na een minuut of 10-12 uh, kregen we kregen een klein kansje. En daar kregen we vertrouwen uit. En toen vind ik ook dat we goed gespeeld hebben. Uh, overtuigend. Uh, in balbezit, Middenvelders goed vrij kunnen spelen. Maak een uitstekende goal. Ja, en daarna dan krijg je toch het verhaal van, van het vertrouwen. Ja, we staan met 1-0 voor. En uh, we hebben niet meer echt gedurfd om, om door te voetballen. Zelfs tegen 10 man niet. Maar goed, we hebben het over, uh, overleefd vandaag. Je moet weg in de tweede helft. Je moet uh, van de bank af naar de tribune. Wat gebeurde er? Uh, nou, het hele verhaal is. Uh, er komt een, een verhaal. Een, een, een kopbal van Virgil van Dijk. En ik had toevallig net naar Newcastle tegen Chelsea zitten kijken. Nou, daar zie je een paar. Uh,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 Wat betekent dit voor Groningen, deze overwinning? Ja, het is heel prettig. Je moet op een gegeven moment ergens vertrouwen uit gaan halen. Nogmaals, we hebben een aantal wedstrijden niet gewonnen die we wel verdiend hadden om te winnen. En uh, dit brengt je in een fase, we krijgen nu een thuiswedstrijd. Het publiek uh, leeft daar weer van op. Uh, ik vind ook dat we, dat we in een wat betere balans hebben gespeeld in, in het elftal. En uh, ja, punten zijn gewoon belangrijk. Sim, zo simpel is het. Robert Maas, de trainer van Groningen. Hij won een keer en had het over leermomenten. Is het al uh, 2-0? Uh, uh, huh? ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Je hoort heel hard de hoe op de achtergronden. Dat is volkomen terecht, want Wijnaldum had 2-0 moeten maken. Opnieuw is uh, de combinatie met Matafs. Hij is iedereen al voorbij. En uh, uiteindelijk komt hij dan Coutinho niet voorbij... En in tweede instantie, Malone ook niet. Die redt dan nog uh, dat het 1-0 is voor uh, PSV tegen ADO. Nadat we 53 minuten aan het voetballen zijn. Weer een kans voor PSV om zeep geholpen. En zo langzamerhand ga je toch denken, het wordt tijd voor een kansje van ADO. Eens dus kijken wat die er dan mee doen om PSV in lichtelijk in verlegenheid te brengen. Want dit had allang 2-3-0, misschien wel 4-0 moeten zijn inmiddels. ...in deze wedstrijd. Maar PSV slaagt er niet in om meer dan één doelpunt te maken. Tot nu toe als Waterman de doeltrap neemt... ...en achterin de Rijk voor zorgt dat de bal verder het spel in komt. En PSV even temporiseert de bal in de ploeg houdt, ...probeert Ado een beetje uit de tent te lokken... ...maar dat doen ze niet. Ze komen niet tot bij de achterste linie van PSV. Ze houden gewoon de ruimtes klein... ...en proberen het PSV zo moeilijk mogelijk te maken. PSV gaat daar prima mee om... Want het krijgt genoeg kans, alleen verzilvert hij niet. Nu aan de andere kant uh, Coutinho in uh, balbezit. En dan uh, koppers aangespeeld bij zijn eigen hoekvlag. Dat is vrij lastig om daar dan uh, vandaan te komen. Komt een klein beetje hulp van Lens die de bal over de zijlijn heen schiet. Dat kan Ado in ieder geval ingooien en wat meters opschuiven richting de middellijn. Waarvan uh, vanaf de eigen helft komen. Is ook in de tweede helft een probleem voor uh, de ploegen uh, in Den Haag. Of uit Den Haag in Eindhoven tegen PSV. Waar het na bijna 55 minuten op de klok 1-0 is nog altijd voor PSV. Ghana zit in de halve finales van het voetbaltoernooi. Om de Afrika Cup uh, in Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Werd twee wet van Kaap Verdië gewonnen met 2-0. Kaap Verdië met Tony Varela in de basis. We gaan naar helemaal vrienden het NOS Journaal van 10 uur. Tot dan.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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 0909 0101. Of ga naar Erivisielive.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.